Mongoolse wol. Eerlijke warmte uit de natuur. Ontdek het in onze online wolwinkel. Bij Mongolian Made geloven we dat echte kwaliteit voortkomt uit puurheid, traditie en respect voor mens, dier en natuur. Onze online wolwinkel is de plek waar eeuwenoud Mongols vakmanschap samenkomt met moderne duurzaamheid. Elk product dat je bij ons vindt, vertelt een verhaal van de uitgestrekte Mongolse steppen tot de zorgvuldige handen van lokale ambachtslieden. De Mongoolse steppen kent een rijke geschiedenis van wolbewerking. Nomadische herders hebben al generaties lang een diepe verbondenheid met hun dieren en de natuur. Hun kennis van wolproductie, van het zorgvuldig kammen van de vachten tot het spinnen en weven van de vezels, vormt de basis van onze collectie. Wij werken rechtstreeks samen met deze gemeenschappen om ervoor te zorgen dat elk product eerlijk duurzaam en met liefde wordt gemaakt. Onze online wolwinkel biedt een zorgvuldig samengestelde collectie van hoogwaardige producten, Sokken, mutsen, sjaals en accessoires die niet alleen stijlvol zijn, maar ook uitzonderlijk comfortabel. Mongoolse wol staat wereldwijd bekend om haar kwaliteit, zachter dan gewone schapenwol en beter isolerend, waardoor je voeten en hoofd warm blijven, zelfs in de koudste winterdagen. Elk item is ontworpen met oog voor detail en gemaakt om jarenlang mee te gaan. Duurzaamheid is geen modewoord voor ons, maar een belofte. We kiezen bewust voor natuurlijke materialen die biologisch afbreekbaar zijn en een minimale ecologische voetafdruk achterlaten. Onze samenwerking met lokale ondernemers in Mongolië garandeert eerlijke lonen en een gezonde werkomgeving. Zo weet je zeker dat je aankoop niet alleen goed voelt, maar ook goed doet. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze producten tijdloos zijn. In een wereld van snelle trends geloven wij in slow fashion, kleding en accessoires die generaties meegaan, zowel in kwaliteit als in stijl. Of je nu op zoek bent naar warme wolle sokken voor dagelijks gebruik, of een luxe cadeau dat echt betekenis heeft, in onze online wolwinkel vind je precies wat je zoekt. Met Mongolian Made draag je meer dan alleen wol. Je draagt een stukje Mongols erfgoed, Verweven met respect voor natuur en mens. Ontdek de warmte, zachtheid en echtheid van onze producten en ervaar waarom onze klanten steeds weer terugkomen. Bezoek vandaag nog onze online wolwinkel en laat je inspireren door de kracht van puur vakmanschap en natuurlijke schoonheid. Warmte begint hier. Eerlijk, duurzaam en met een hart voor Mongolië.